Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Flinke overstromingen in Frankrijk door hevige regenval de afgelopen dagen. In de Ardèche, in het zuidoosten van het land... viel op sommige plaatsen zoveel dat auto's wegdreven... en mensen tot boven hun knieën in het water stonden... In de regio rondom Lyon zijn zo'n 900 mensen en een aantal scholen geëvacueerd. Je hoort correspondent Frank Renoud. Wegen, huizen, winkels en zelfs winkelcentra kwamen helemaal onder water te staan. Water- en modderstromen trokken door tientallen gemeenten daar. Scholen moesten geëvacueerd worden, kinderen in veiligheid gebracht. En de stad Givroog, ten zuiden van Lyon, kwam bijna geheel blank te staan... Volgens de Franse overheid moesten 1500 brandweerlieden aan de slag. Ook in Parijs waren problemen door het noodweer. Eén iemand kwam om en sommige metrostations zijn dicht. Kinderen die niet zijn gevaccineerd moeten kunnen worden geweerd bij de kinderopvang wanneer de vaccinatiegraad te laag is. Dat willen VVD en D66. Zij dienen volgens het AD een wetsvoorstel in om dat te regelen. Inderdaad, in het noorden van Friesland zijn drie grote loodsen helemaal uitgebrand. Het zorgde voor enorm veel rook in de omgeving. Ze stonden ineens in vuur en vlam, zegt de brandweer. Plots klaps, drie loodsen in de brand. Dus uh, wij ben ik heel benieuwd hoe dit nou uh, uh, ontstaan is. In een van de loodsen, loodsen stonden machines. In de ander lagen aardappels en uien. Maar er staan ook tanks met honderden liters brandstof. Die worden gekoeld, zodat ze niet ontploffen. Memphis Depay heeft vannacht zijn eerste doelpunt gemaakt voor de Braziliaanse club Corinthians. En wat voor één. Het stond 2-2 in een thuiswedstrijd. En Memphis mocht een vrije trap nemen. Vanaf zo'n 30 meter schoot hij hem in de kruising. Dat zag deze commentator van ESPN. Memphis. Ho -ho. Zijn eerste. Daar neem je de A-band vooraf. Het is echt een schitterende vrije trap. Die krult heerlijk binnen. Het was de vijfde wedstrijd voor Depay voor zijn nieuwe club. Hij juichte in de hoek van het veld... waar zelfs agenten hun telefoontje pakten om hem te filmen. Uiteindelijk won ze ploeg met 5-2. En het weer nog. De dag begint grijs en mistig. Maar daarna zijn er opklaringen. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog. En vooral in het oosten breekt de zon dan ook door. Het wordt 17 tot max 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I'll give a Give a little bit. Ja, je... ja hoor. Ja. Ja, ik denk, ja, weet je wat, we doen eens een keer een andere, een andere intro. Dankjewel. Ja, ik vertel de luisteraar dat ik een beetje last van mijn tanden had. Toen zegt Willem, nou ik begin met uh, give a kunstgebit. Ja, ja. ja. Give ja. a, ja. a kunstgebit. Kunst uh, ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat was een hele goede treffer Willem. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. allemaal. Alle 1, 2, 3. Ja, mensen nou, we zijn, mensen nee. zijn helemaal in verwarring nu natuurlijk. Hè. Want die zijn een openingstune van je gewend. Ja, ja en die kwam niet. En die kwam niet. Nee, die... En dan dachten ze van, oh jee, ze zijn het vergeten. zijn er niet. Ze zijn, zijn er, er niet. niet. Ja, nee, dat is, uh, dat is zo. Nou ja, goed, ik krijg er gelijk boven de berichtje. Inderdaad, ik geloof wat je zegt. Ja. ja. Want dus, uh, ja, ik denk, nou ja, goed, uh, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, het, ik ga het goed maken. Denk ik. Nee, we gaan het niet goed maken. Het gaat, gaat helemaal mis vandaag. Soms heb je dat, dat hè? Ja, dat is, uh, hoe heet dat, de wet van... Hè? Ja, Murphy, even... hè? Murphy, van Murphy. Hè? Als het over misgaan uh, uh, gaat, Willem. Ja. We hebben Miss World hier in de, in de studio, hè? Ja. Gerrit zo? Gerrit is Miss World. Ik en... heb toch wel eens verteld dat ik vroeger uh, meegedaan heb aan een misverkiezing. Misscheveningen, heb ik toch wel eens verteld. Misscheveningen? Ja. Toen was ik heel jong. Ja, dat hè? was je pierenwaaier. Nee. ja. <laughs> ja, ja. ja, ja. Oh, daar heb ik aan meegedaan. Oh, ja, ja. wat leuk. Ja, en leuk. gewonnen? Nee, ik werd vierde of vijfde, geloof ik. Ja, vierde? Ja, oh, ja. ja, bijna één. Ja, ja bijna één. Ja. Wat, vier, drie, twee. Hè? Maar ik vond het gewoon ja. leuk om. Want ik dacht, ik, ik, je kon je gewoon. Je moest je eerst voor, presenteren. Hè? Mm -hmm. <coughs> en ik dacht, nou, waarom zou ik dat niet doen? Hè? Niet gehinderd door enige. En uh, dan moet je, je, moest je dus uh, gewoon. Gewoon met je kleren aan. hè? Oh, dus oh, niet... oh <laughs> nee, ja, nee, En toen zeiden ze, ja, oké, okay, u, u mag komen, zeg maar eigenlijk. U mag was, komen. Ik was goedgekeurd, zeg maar. <laughs> en toen ben ik dus op die... Uh, <coughs> op die bij me geweest. Dus uh, ook, dus heel leuk. Ik werd dus... Want oh. ik woon natuurlijk nog gewoon thuis bij mijn ouders. En daar werd ik uh, gehaald met een limousine. Daar werd ik toen gehaald. Zo. En dat was in, uh, in, in Scheveningen. En dat is in... Het oude gebouw daar, dat is het allemaal weggehaald allemaal. Daar werden vroeger allerlei uh, dansfestijnen gehouden. Ja, niet in het koerhuis dus? En, en, nee, het was niet in het koerhuis. Daarnaast het koerhuis. Daar had je ja. allemaal hele grote gebouwen. En daar werd het, werd het dus gehouden. En dan moest je dus op een, moest op een podium, een loper. Hè? Dan moest je dus echt lopen en zo. catwalk. Catwalk, ja, een catwalk. Ja, ja. En... Uh, ik had een hele... Ik had een, een, een lange jurk, had ik. Een lange jurk, blauw, ik weet en wat wel. En wordt gevraagd, zijn er beelden van? Nee, er zijn, ik van. heb er geen foto's van. Jammer, jammer luisteraars. Nee. En wat? toen, uh, ja, dan moest je vertellen wat je deed... en wat je, wat je hobby's waren. Nou, je kent ja. het allemaal wel. Ja. En moest je ook nog in bikini? Of? Nee, je moest wel in vrije tijdskleding... maar toen in die tijd waren er nog geen bikinis. Oh. Nou... Welk jaar praat je over? Daar heb mee? ik het over. Ik was 19, dus ik denk dat het in de uh, jaren 60 was of zo, denk ik. Ja. ja ik vind 60. het wel leuk dat we toch één ding gemeen hebben dan. Ik heb het ook gedaan, hè? Heb jij het ook gedaan, Een ja. Een misverkiezing. Mis, ja. Ik was mis niks. You know, the day destroys the night. Night divides the day. Try to run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 Ja, Jim Morrison en zijn raad van elf. Dat waren resultaten. Ja. Ik zie, Mooi uh, hoor. Ja, ja, ja, ik zie, zie Charlotte kijken wat kijken. Ik, uh, zee, ik zal je vertellen, ik, heb, uh, ik ben ooit bij Jim Morrison geweest. Echt? Op een afstand van ongeveer 2,5 meter ja. van zijn graf. Oh. Want hij ja. ligt op, ja, op Palace. Ja, hij ligt in. hij thuis? Palace, ja. dat is een enorm kerkhof in Parijs. Ja. Waar ook uh, uh, Matthijs van Nieuwkerk ook is geweest. Ja, ja er ook. Klopt. Ja. Nee, nee, die heeft toen dat programma oh. toch gemaakt. Samen met... Oh, een uh, Sno, de Snolle, Snolle Bolken. Bolken. Ja, met de Snolle Ja, Je is er met Snolle Bolken Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja maar, daar ligt die, hè. Daar is ligt die, een daar. enorme kerk over ja. en het bestaat bijna uh, uitsluitend uit huisjes. Ja. Allemaal, ja. Allemaal, uh, ja, allemaal soorten altaartjes. Maar in mijn, denk, al, in mijn alwetende domheid, uh, ligt uh, Edith Piaf er ook of niet? Ja. ja, die ligt er ook. Charles ja. Navouren? Die oh, ligt er ook, ja. Ja. Nou, dat weet ik niet, Charles Navouren. Ik dacht het wel. Ja, toen ik er was, leefde hij niet nog ja, dan kun je beter even mee wachten, zeg ik dan. He? dat kun je niet dat je zegt van... Oh, weet je wat, we doen het alvast. Ik ja. heb wel gevraagd, kom je langs? Nee, dat weet hij niet. Nee, volgens mij ligt hij daar wel. Maar Maria Knalgas... Die ligt er ook, ja. ja. ja. Knalgas. Kallas. Uh, uh, Kallas, die opera zanger. Maria Kallas, ja. ja. Oh ja, stem maar, die. Maar Jim Morrison is eigenlijk de enige Amerikaan eigenlijk... Wie? ...die daar ligt, of niet? Jim Morrison. Ja. Dat wil ik niet. <coughs> Emiel, nee, er liggen ook Engels licht Zola ligt ja, er, Zola er ook. Ja, Emil Zola ligt dat, er ook. Dat ja. is ook een, was een schrijver. Poëet, poëzie. Die. Poëzie, Maar en ook een hele hoop zwerfkatten hè, op, die, uh, ja. op die begraafplaats. Het is heel indrukwekkend. En dat, Het is een hele mooie... mooie dat graf van Jim Morrison van de Doris, ja, Dat is helemaal beschilderd door en met graffiti en alles. Door allemaal bezoekers die daar uh, allemaal hun uh, bijdragen. aan oh, hebben heb je je lievigd, eigenlijk, ja. He? ja, ja. ja. Zo, mooi, hoor. zo is het gegaan en zo is het gekomen. Ja. Zo is het gekomen en ja. zo is gegaan. Ja, maar het is, uh, is wel weer een interessant verhaal wat je vertelt. Uh, ja, interessant. Hey, heb je jij, uh, jij hebt nou de doors gedraaid. Heb je ja. nog meer van die, van die oude meuk? de oude meuk? Ja, toch oude meuk, de doors? Ja, dat hebben we het wel voor jou. Maar goede oh. oude meuk. Goede oude, oude meuk. Ja, daar ga ik vanuit je <tus> Dus Je zou eigenlijk moeten leren vliegen dan. Oké. Okay. Ik voel wat aankomen. Ik hoop dat dit oud genoeg was. Heb je, ja, mooi, ge hoor. heb je mijn zakdoek gezien dat ik eigenlijk helemaal vol schoot, uh, Hulam? Ja. Ik dacht, ik nou ja, een zakdoek. Ik kon het dus niet zien of het een zakdoek was. Ja, maar was ik die... vond het wel heel apart om een zakdoek te zien met een kruis erin. Gerry heeft me nog getroost. Oh. Ik, schoot, ik schoot helemaal vol. Ja, het was echt... Want uh, ja. Ja. u hoort, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar wie was dit? <laughs> ja, dit, uh, dit, ik weet het. Ik weet het. Het. Maar het is voorgezegd. Het oh ja, het is ja, dat, al, ja, dat geldt niet. Het is al verklapt. Is Buffalo Springfield, hè? Ah, het ja, het is nee. eigenlijk niet te geloven met jou. Dat ja, het dat weet. ik dat zomaar in één keer weet, hè. Hey, maar dat had ook iets met Tineke te maken, Willem, vertel. Nou, ja, Tineke die je gebruikt het net altijd als, uh, als eindtune. Tineke de Nooi, hè? Ja, ja, ja. Tineke, Van Veronica. Tineke Tineke Veronica, ja. Ja. Veronica. Ja, Veronica. Veronica tijd, ja. En Veronica, en even, Veronica, even, Veronica uh, waar is, is je blauwe, is blauwe hoed? Ah, die is ook zo goed, hè, ja. Ik, uh, ik heb een beetje het idee dat ik op een koenpoeland zit of zo. Want ja, een oude, een weet oude je denk, wel, een beetje ja, weet, je? weet je wel. Huh? Ja. Ja. Ja. ja, ik probeer het mezelf een beetje op te vrolijken, uh, collega's. Want uh, even serieus, uh, tragedie in mijn familie, tragedie. Echt. Wil je, dat vertellen, nu, vertellen. wil je dat nu vertellen? Ja, ja, dat kan ik me beter meteen kwijt, dan, dan is de rest van de uitzending kunnen we wat vrolijker zijn. Ja, nou, dat zal ik hoop maar, dat al die jaren dat wij dit doen, hoop ik dat ik dat als een keer meemaak. En, en een vrolijke uitzending met jou. Een nichtje man overleden aan Alzheimer, dementie. Hmm. Niet zo lang geleden, twee weken geleden. Mijn neef nu in Kastikum. zijn vrouw, die uh, is nu eigenlijk, uh, ik krijg morfine in de laatste levensfase. Dementie, dus dat zijn er al twee. Jeetje. Mijn zoon Leroy, uh, dementie. Dat is nog niet in een stadium dat je zegt van uh, uh, dat hij daar vreselijk onder leidt, want die kan nog van alles doen en die kent we nog. En, en, uh. Maar ja, het heeft wel al uh, het gevolg dat ik hem niet meer naar huis kan halen bijvoorbeeld. Ja. Dementie, dus dat zijn er al drie. Ja. En er, er was er nog één. Die ben ik even kwijt. Maar er, ik had vier gevallen van. Oh ja, de buurvrouw van mij hier in, in Bloemendaal en op de Kinderheinweg waar ik woon. Uh, die heeft al een gerenommeerde leeftijd. Die, die is uh, tegen de toch? Ja, als je ze ja. ziet, ja. ziet lopen, dan, dan geef je er uh, 68. Ongelooflijk. Die ziet er nog piepjong uit, maar ook de. Maar die weet het dus ook. He. Die vertelde mij dus ook persoonlijk van. Ja, uh, Charles, uh, ik, heb, ik heb dementie. Ja. En dan loopt ze in huis rond zit ze raakt naar boven. En dan denk ik, ja, wat moet ik hier eigenlijk? Ja, ja, ja. Vertwijfeld, maar, maar ze, nou ja, het is een beginstadium. Maar je hoort het steeds meer. Ja, het is en de, weet, nummer één, hè, de ziekte nummer 1 op dit moment. Hè. We hebben daar eens een hele uitzending aan besteed. Hè, met, met de, ja, met het Aperende haperende brein. Hè, het haperende van, uh, in de brein. Leon ik ik toevallig gisteren aan te denken om dat weer eens een keer te gaan doen in het voorjaar weer. Ja, ja. Maar ja misschien misschien maak ook, je verhaal maar af. Joh. Maar ik weet, ik weet niet of jullie daar... Uh, in, in de familie. Ja, of kennissen nou, of... Nee, ik, mijn, mijn oma is, heel, dat is al heel lang geleden, die, die, was wel, die is wel dement, dement geworden. Mm -hmm. Die kende zijn, haar eigen kinderen niet meer op een gegeven moment. Ik weet dat mijn vader daar heel erg verdrietig over was. Dat zijn moeder hem niet meer herkende, zeg maar. Mm -hmm. Maar voor de rest, niemand eigenlijk. Nee. Nou, dan, dan mag je nee, je gelukkig je prijzen ja, natuurlijk. Ja, ja. Wel, uh, ja. En jij Willem? Nee, <coughs> ook niet. Nou, wees blij dat je er niet mee te maken hebt. Maar het, ja, uh, het is ook op televisie recentelijk geweest. Hè. Het, het, het staat steeds meer om zich heen. Ook steeds meer op jongere leeftijd. Ja, ook dat, jong, hè? Dat verbaast ja. me zo. Er zijn ja. ook een heleboel ja. mensen die in één keer ergens lopen en niet meer weten waar ze lopen. Dat, dat zie je in de grote steden vooral, hè? Ja. Maar zou dat ook komen dan? Het dat, heeft dat toch ergens een leuke Ja, weet ik niet. Weet ik, daar kan ik niks in Nee, over. je kan het ook niet. Ze weten het ook niet, denk nee. ik ook. Hè? Nee, de specialisten die weten het niet eens. Dus ja, hoe nee. moet ik het dan weten? Dat, ja. Uh, ja. Maar uh, ik moest ja. het even kwijt, dus ik denk nou. Nee, Oké, okay, ik, ik vertel het eventjes in. En, ja, en, nee, uh, en dan is het nu weer tijd voor vrolijkheid. Ja, nou eventjes de ogen dicht en tot 10 tellen, weet je dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10! my eyes I'm to ten Ja, goed. Ik dan een seintje van uh, de regisseur dat, uh, dat er iets gaat komen van Pluspunt, geloof ik. Ja, uh, Ik heb, dat is wel interessant misschien. Op 12 november is er een workshop Beter slapen, minder stress. Hoe vind je dat? Hoe is het? Ja. <lacht> <lacht> Daar hoef jij niet naartoe dan. Even vragen, die wat jij hebt vanavond eet. Nee. Oké, okay, maar interessant. Maar dat is op 12 november van 2 tot 5, dus 3 uur. Ja. En het is voor iedereen die stress en slaapproblemen ervaart. Lig je maar te piekeren s'nachts en te draaien in je bed. Probeer je heel hard in slaap te komen en voel je je overdag moe en gespannen. In deze workshop leer je dat alles wat je doet of laat invloed kan hebben op je slaap. Je krijgt uitleg hoe dit werkt en samen brengen we dit in kaart. En we bespreken dit ook hoe je om kunt gaan met gedachten die je slaap belemmeren. En je leert een aantal weetjes over de slaap. En dat is een begeleider is erbij. En uh, dan moet je je aanmelden bij plus.sandvoort.nl. Uh, plus op 12 november workshop: Beter slapen, minder stress. Ik denk dat er ook heel veel mensen stress hebben. Ook. Ja, toevallig hey, gaat denk... er nu een reclame rond uh, op de radio van een of andere ja. privékliniek. Ja. Die, die zegt van ja, misschien heeft u wel slaapapneu. Ja, dat, oh, dat, ja, ja. ja dus er wordt nu reclame voor gemaakt. En dan kun je je melden bij die kliniek en zo. Ja. En het gaat er natuurlijk om dat uh, Maar apneu ja. is dat je dus uh, niet ademt. Hè? Dat je ademt stopt. Ja. Ja, dat ja. stopt ja. Maar daar kun je dus ook heel vermoeid door raken uh, overdag. Ja, dat en is dan, omdat en je... dan is je ook heel je concentratie ja, weg precies, en dat ja. meer. Ja. Dus dat is op zich wel heel goed dat ze dit uh, doen. dan ja. doen, hè? Ja. Nou ja, ze zeggen altijd als je niet in slaap moet schapen stellen. Dan heb ik gedaan. En? Het, heeft mij, uh, uh, het is bij mij zo ver doorgegaan dat ik op een gegeven moment ben gaan verbouwen. Zoveel schapen? Ik had die stal vol, ik moest er nog eentje bouwen. Ik sliep die nacht niet meer. Nee. Goed, ja. Had je verder iets? Um, ja, dan is er ook nog een cursus. Positief zelfbeeld... Heb jij een positief zelfbeeld? Vraag je dan aan mij? Ik vraag het aan Jacques. Ja, liever wel naar de Jacques. Of ik een positief zelfbeeld heb? Nou, jongen, ik kom binnen, jongen. De meiden die vallen om, jongen. Ja, maar dat straal je ook uit. Mijn telefoon gaat. Gaan jullie even rustig door met... Ik heb een keer hetzelfde gelopen, die telefoon met jou, hè? Mensen, we zijn een radio aan het maken. Wat is dit nou? Goed, Gerry, Had je verder nog? Ja, ik zit er nu een... Nee, dat is een cursus positief zelfbeeld. En het ja. is voor alle inwoners van Zandvoort. Ja. Het start op uh, 15 oktober. Dat is dus al gestart, zeg maar. En dat uh, gaat dus elke week, is dat? Okay. Elke week tot en met 19 november. En uh, dat betekent dus uh, als, je, als je beeld van jezelf negatief is dan dringt positieve informatie uit de omgeving moeilijk tot je door. Ja. Dat is waar, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja, dus ja. de vaste overtuiging dat je niks waard bent... en niet bij te horen en niet gezien en te worden... dat kan je persoonlijke ontwikkeling behoorlijk in de weg zitten. En dan, hoe leer je anders naar jezelf kijken? Jouw eigen waarde een beetje, kan wel een opkikker gebruiken. En dan is deze cursus misschien wel... Dan is, dan is dit wel ja, iets voor je. Om dat te leren, met, dat doe je dan door behulp van oefeningen ja. in een groep. En, en je krijgt dan theorie over zelfbeeld. En je leert de accenten leggen op positieve dingen. Eh, die je kunt doen in plaats van negativiteit. Ja. Ik, ik, ja. ik zit eraan te denken om Charles op te geven, maar dan moet hij dat niet weten natuurlijk. Nou, anoniem opgeven? Ah, ja, dan, ja, ja, ja. ja. ja, van, ja. Uh, en dat iedereen ze zegt van uh, hier en daar een brief van anoniempje: Hallo Charles... <laughs> ja. Ja, maar mooi dat ze dit, uh, dat ze dit doen. Ja. Uh, ze doen dat met, uh, in, in, in samenwerking met Preventie Presents. Dat is dus een, een organisatie ook die dit, uh, te, waar die ze mee te maken hebben. En je ja. kan je aanmelden bij, uh, bij Pluspunt. Dus wat ik al gezegd heb, pluspuntzandvoort.nl. En dat is een cursus positief zelfbeeld. Nou, ik vind het. Uh, Hè? En dat is in de maand oktober. Pluspunt is goed bezig. Ja, ja, ja, ik vind het ook zeker ja. heel ja. Ja. erg. Uh, ja, positief, zeg ja. dat zo maar eens te zeggen, hè? Oh, Dat is op zich al positief. Ja. Had je nog iets als zeg ik, van zo is een stukje muziek door? Doe doen, eerst maar want... even een stukje muziek. Even kijken ja. of er nog iets in de doos heb zitten. Ja, kijk, kijk die ja, komt binnen en gelijk ja, houdt de muziek op. Over positief gesproken. Ja, dat ja, is positief, hè? Ja, want je, je, schrikt je, je schrikt je helemaal de tandjes. Want dat ding maakt zoveel lawaai. Ja. Dat is niet te geloven. Is het een apple, of niet? Een apple, ja. Dat dacht ik al. Dat weet je wel. Dat er volgende keer een pompoen komen. Ja. Maar hebben opgelost allebei? Ja, we zijn helemaal opgelost. Helemaal opgelost, ja. Goed zo, goed zo. Nou, Gerrie, die zet het nou in de pluspunt, deel 2. Ja. Want Gerry zegt, ik heb nog zoveel, ik dan doe wist eerst een stukje muziek. Nou, daar zat ik eigenlijk op te wachten. Of hebben jullie het al gedraaid? Muziek, nee, nee, nee, nee, dat komt nog. Op jou gewacht natuurlijk. Oké. Jamie, nee zeg. Ja, nee, inderdaad. Curry, nou ja, mij. er is nog, nog steeds dus die line dance uh, cursus. Line dance, hè. je weet wat line dance is? Nee. Dat weet je ook wel. Dat weet je ook wel. Dat is gewoon, eh. Uh, dus onder geleiding ja. dan uh, line dance. Een lijntje? Nee, dan, en, dat en, doen ze niet. En dan Nee, dat mag, oh. dat mag niet. Oh. Dat is een hele toffe, uh, toffe <laughs> stift. Is dit, uh. ja. ja, dat is het met z'n allen: dat je er met een cowboy hoed op en cowboy en Ja, ja. ja. En dan, uh, ja. ja. Maar dat is dus uh, dat is een groot succes bij Pluspunt. En uh, dat is elke vrijdag van half twaalf tot half één. Een uurtje bij Pluspunt. Kun je line dansen. Ja, maar uh, moet je dat, toch dat kunnen, toch? Ja, maar er is iemand bij. Er is een docent bij. Ja, ja. En die... Uh, ja, ik weet niet of dat, of dat allemaal dezelfde pasjes zijn. Of dat dat... Ik weet niet of daar variatie in zit. Ik heb geen flauw idee. Ik, zie ja, ik, denk, dat er wel, alleen... ik denk dat er vaste patronen zijn. Anders vaste... kan iemand het niet gelijk doen natuurlijk. Nee, je moet alle met z'n allen iets ja. je je je zelf het doen. het is ook niet iets wat je alleen kunt doen. Nee, ja, het kan wel. Nee, dat is geen line, line, one, one is dance. Een line. One dance. One is dance, dance one is het dan. Dance. <laughs> Ja, Willem, Willem heeft het volgens mij vroeger gedaan, hè, ja, de line dancer. Ja, ook, hoor. Met een hoed op. Ja, een ja, ja, ja. Dat kan je, dan zie je nog al? zien als zijn haar. Hè. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was een enorme luie line dancer. Hè, want uh, ik bleef gewoon op een paard zitten. Ah, ja, op een paard? Ja. Oh, maar dat is een hele andere dans, denk ik. Oh. Dat is de horse dance. De, oh, de ja, de, oh. Rodeo, is a host of host of host. Rodeo heet dat. No, I can talk to a horse of course. The last of horse, the horse is a horse like Mr. Ed. Ja, ja. K ken je nog? Nee. Ja, <laughs> ja, zo leuk. Ja, ja, dat is goed, hard. Hard. Nou, een hart is een hart. We, We hebben een generatie, geloof je, nu hè? Nee, maar dat moet je wel kennen. Tuurlijk ken ik dat. Ja, 1959, Ja, 19, 19, 19, ja, ja dus Mr. Ed, ja, zo leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben achtergekomen uh, dat het paard eigenlijk helemaal niet kon spreken. Of, de, hoe oud was ik toen? Oh, dat was vorige en week. En jij dacht dat hij echt kon praten? Ja. Ja, ja ik denk ja, dat, dat ze was... in de Tweede Kamer kunnen, kan mijn paard ook. Ja. Maar nou, het was ook wel heel leuk. Ja, ja maar dat, dat, was uh, dat, leuk. dat zie je ja. niet meer. Nee, komt niet meer. Nee. Nee. Ja, je hebt ook een kerstpaard, heb je ook. Hè? Een kerstpaard. Vertel. Merry Christmas. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh. Die komt elk oh, oh. jaar, hè? Die komt Die elk, komt elk jaar. jaar. Ik kom ook elk jaar, hoor. <laughs> Eén keer per jaar. Eén keer. Eén keer per jaar, ja. En ik lach nu, want het is vandaag. <laughs> ja, beste luisteraars, jullie merken natuurlijk wel... de enige hier met een beetje, een beetje serieus en zo. Dat nou, ben ik toch wel. Goed, Gerry had je verder nou wat? Of zeg je van, nou... Ik laat deze even voorbij gaan. Mag deze juist? Ja, not my cup of tea, zeg <laughs> nee, je? Nee, not my cup of tea. Ja, nou goed. Nou, oké. Okay, uh, ik heb een verzoekje, jongens. Oh, dus er oh. komt een dan. Waarschijnlijk bij mij wel. Bij jou niet, want jij drinkt er gewoon op, hè? <laughs> he, het programma van je. En, uh, Nee, ik vond het, ik vond het leuk, leuk, want dit he? is een, een nummer ja? dat, dat hoor je eigenlijk uh, nooit. En uh, je moet wel echt iets van, van die band weten, weet je dat nummer draaien. Dus, uh, het is uh, een, een anoniem ingezonden nummer. Het is een verzoekje, maar je hoort het nooit. Je hoort het nooit. Dus anoniem, hier komt hij. You're lost, little girl You're lost, tell me, who are you? Think that you know what to do Impossible But it's true I think that you know what to do Yeah Sure that you know what to do You're lost, little girl You were lost, little girl You were lost, tell me who Girl. Lost the girl. Lost. Ja, de doos. Zit er mooi. een mooi nummer. You oh, lost hoi. a little girl. Dat was speciaal voor animie. Heb je nou ook een nummer van de, en... de sterkste nummer van de Windows? We hebben nou de doors gehad. Ja, en... klopt. Ik de heb Windows, voor jou de... heb ik heb Windows 98 Heb ik voor je. <laughs> ja, dat, uh, dat is wel degelijk. Wel een update ook, een update. Hier zitten uh, je hotfix, alles zit erbij. Oh, dat is ja, nou, mooi. dat is wel leuk. Ja, dat is ja wel leuk. zeker. Ja. Goed. Uh, uh, pluspunt. We erin? Nou, dat kan misschien nog weer in de tweede uur. In de tweede uur. Ja. Niet, maar niet dit? te veel, hè. Een beetje doseren. Een beetje doseren. Beetje doseren, toch? Ja, ik zou je vertellen, het is wel leuk. Er waren twee grappers. Gappers? Ja, grappers. Ja, ja, vrienden. Vrienden. vrienden, vrienden. vrienden, vrienden hè, en die, allebei overleden en die komen in de hemel, komen ja. ze elkaar weer tegen. Okay. Dat, is niet, dat is toch toeval, hè? Dat je dus, ja, dat is ja, Dus je ja. ja, nou, dat is leuk dat ik jou nou hier in de hemel, dat, dat we elkaar weer tegenkomen. Hij zegt, waar ben jij in overleden? Hij zegt, nou, ik, ik ben in een vriezer gekropen. Toen kon ik niet meer open krijgen, heb ik doodgevroren. Oh. Hij zegt, tjie, nou? Hij zei, nou, dat is toch... en mama, waar, waar ben jij in overleden? Hij zei, nou, ik een hart naar val. Een hart Ja, hij zei, ik kwam thuis en ik verdacht mijn vrouw. Ik vertelde niet helemaal, ik dacht dat ze vreemd ging. Dus ik ben gaan, gaan zoeken in huis. Alle kamers, alle kasten. Ik heb niemand kunnen vinden, maar ik heb me zo opgevonden. Alleen al bij de gedachte dat ze eventueel. zou kunnen, dat ja, ze, ja. Dat ik kreeg een hartvlam en ook dood. Ja. Zit die andere, nou dan had je beter in de verkiezingen kunnen kijken. Hadden we allebei nog geleefd. Ja. Ja, dat is wel waar, ja. Gauw weer een stukje muziek. Dit waren dan... De uh, Ray Conniff ja, De Nee, niet de Beach singers. Nee. De nee. Ray, no, no. Ray. Ray Conniff. No, no. Nou, wat is dit nou weer? Is dat lang geleden? Dat is Hè? een beste tijd geleden, is ja. Dat lang geleden? Oh. Nou, dat is heel lang geleden. Nou, ja. leuk dat André van Duin... Uh, Hij heeft de oeuvreprijs, de oeuvreprijs gewonnen. Ja, leuk. Ja, ja. Televisie oeuvreprijs. André van Duin. Met televisiering. Televisier, ja. Is het televisiering? Ja. Nee, de, Uf... de oefenprijs nee, van... is geen televisiering. Man. Maar het heeft wel... Jij ging... oh, die... Toen jij ging trouwen, toen gaf je je vrouw toch ook geen oefenprijs? Toen gaf je toch een ring, of niet? Of ben je niet getrouwd? Ik ben nooit getrouwd geweest. Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Nee. <lacht> <lacht> dus, wat is dat? Zit je nou weer te lachen? Dat is heel erg. Als, je, als mensen dat hebben, dan... Nou, dat is ernstig inderdaad. Dat is ja, geen... ja, dat ben ik met je eens. Ja, ik ga, ja, dus even, ik ga dat eens even verwerken, man. <tie> nee, maar hij... Ja. Dit, hè? Ja, is mooi mooie achtergrondmuziek. Ja. ja, we zijn. Ik denk, weet je wat, even een. Even een, een rustig. Een rustig, rustpuntje. Rustig een rustpuntje. Ik ja. denk, Duif heeft het nodig. Ik heb het zeker nodig, maar ik wil een oproep doen. Mag dat. Uh, ja, je jij mag een he? oproep ja. uh, Ik krijg het uh, verhaaltje. Charro, jij doet toch Radio Zandvoort? Uh, met collega Hastings. Ja, dat doe ik ook. Is het mogelijk om een oproep te doen? We zoeken nog steeds een kinderverzorgster. die vanaf uh, 1960 tot 19. Uh, 82 gewerkt heeft in het kleuterhuis Sint-Anna in Hallenweg. Ja. Dat was een kindertenhuis. Werd ook bestierd door nonnen in die tijd. Waren dat wezen? Weeskinderen? Ja, we, weeskinderen. En er zal misschien ook wel een enkel baby tussen gezeten hebben... die uh, ja, uh, niet thuis kon wonen. Ik weet het niet hoe... Ja. De, maar voor, voor mij allemaal weeskinderen. Mm -hmm. uh, en... Uh, Therese Rullos uh, was daar in die tijd verpleegster... en uh, die, is zoek, die is nu betrokken bij, bij een soort reunie van allemaal kinderen... die elkaar weer uh, nu, uh, na uh, al die jaren... weer weer, leusen, uh, weer bij elkaar, weer uh, bij elkaar zijn gekomen. Ja. Uh, het, mo het moet een algemene oproep zijn, heb ik begrepen... uit het uh, berichtje wat ik kreeg. Dus uh, namens het kindertenhuis sint anne weg. Daar is ook een filmpje uh, van te zien trouwens. Uh, maar goed, dat, even kijken. Er staat geen link bij, dus daar schiet ik even niks meer op. Maar misschien is het mogelijk... Uh, en kunnen we langs deze weg nog meer mensen bereiken. En het gaat nou in eerste instantie uh, om een persoon... Uh, die ze zoeken, even kijken. Dat had ze er ook bij gezet. Nou, ik had het beter moeten voorbereiden... Kom er nog even op terug. Het was spontaan wat je nu deed. Ja. ja. ja. ja. Uh, oh ja. Er wordt gezocht naar een Ina Kroeze. Oh. Uh, een Ina Kroeze. Nou, ik weet niet of Ina Kroeze hier in de regio woont. Misschien heeft ze wel in Zandvoort gewoond. Of, je of nou mensen haar die bent. haar kennen. Of ja. via vier? Ja. Ina Kroeze. Ze was kinderverzorgster in Kletterhuis, Sint-Anne en Halveweg. Ze wordt gezocht. Uh, bijna als enige nog, want uh, bijna is de club... Voor zover ze nog allemaal leven, zijn ze weer bij elkaar. Ina Kruisen was, uh, was kinderverzorgster en die wordt uh, gezocht. En die wordt dan uh, verzocht te bellen met uh, mijn telefoonnummer dan maar. En dan kan ik het doorgeven. 06-513-72873. U mag het niet doorgeven aan uh, de politie, want dan word ik... Uh, <tellig opgepakt. <tellig <opgeluk> ja. Nou, maar, nou, nou even iets langzamer, want uh, 06 verstonning. Ja, 513. Ja. 728. Dus schrijf hem mee. 73. 3 73. Dan mag je mij bellen als je Ina Kruse kent. Alleen als ja. je Ina Kruse kent. Maar je mag me niet bellen eh, of ik de belasting wil overmaken of dat mijn nee, zoon zijn nee. telefoon op laten vallen. Alleen om die persoon. Dat, nou, ik ik krijg uh, de vraag als ze dat nummer bellen. Ja. Wie krijgen ze aan de telefoon? Ja, een wereldberoemde radio DJ. Oeh, dat is, ja, Oeh. ja, ja. <lacht> is die, die man niet <lacht> van Adel? Uh, Echt, die? Den uh, Duif. <lacht> <lacht> ja, hè? Duif. Den Duif. Le Pigeon. Le, ah, Le, Le, Le Pison. Charles. Le Pigeon. Maar ja. dat was je mededeling? Dat was mijn mededeling, ja. Nou, dat dus, is uh, spannend. Ja, dus Ina oh. Kroeze, Kleuterhuis, Sint-Anne Halfweg, die wordt gezocht. Als ze in de regio woont en zo okay. luistert per ongeluk naar ZFM Zandvoort. Ja, ja. Ik, zou het doen. ik zou het wel doen. Over ZFM Zandvoort gesprongen. Ik kreeg de vraag onlangs van de uh, Boys uit Back in Town. Jullie draaien er zo lang dat uh, programma en dat concept. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk aan die naam gekomen? Nou, ik ben eens dus even teruggegaan en even gaan zoeken. En ik ben erachter gekomen. Vertel.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 Blood will spill And if the boys wanna fight, you better let them Set you box in the corner, blessing out my songs The nights to get warmer, it won't be long Won't be long till summer comes Now that the boys are here again Ja, Tin Lizzie en uh, The Boys are Back in Town. Dat is het lijflied, hè? Dat is het lijflied. Ja, ik hoor, ik hoor erop, persoonlijk uh, veel liever muziek van Heintje. Van Heintje, ja, Heintje. Ja, ik ben helemaal Heintje. Dat is lang geleden. Heintje. Ja. heintje, Heintje, dat, dat, dat is toch dat... Is toch dat, dat wat zongen voor degene die Heintje niet kennen? Uh, uh, uh, uh, ik bouw die uit Slos. En uh, Mama was er ook eentje. Ja. ja, ja. Mama. Hoor oh, dat toch eens eventjes. Ja, ja maar, maar ik maar heb hem dus later weer gehoord. Ja. Ik heb geen idee hoe die nou... Hoe zou die nou klinken? Mama, je bent de allerliefste van de hele wereld. Nou, je kan er wel, uh, wel vanuit gaan dat. Uh, dat uh, je bent de bent van uh, de hele wereld. Kent iemand Hein eventjes in een glaasje water brengen? Want uh, Tim wordt Hein, het is geen Heintje meer. Maar het nieuwe muziekje hoorde, je hoorde zojuist een maar proef Maar hij, is toch, uh, hij ja. is toch al tegen de 80 al, denk ik? Nee. Nee? Nee, in die tijd dat ik kind was, was hij een kindersterretje. Oh ja, dan is hij net zo oud als jij. Uh, ik ben net zo oud als hem. <laughs> als ik dat zo even mag interpreteren. In, maar wo woont in Duitsland? woont in Duitsland? Nee, volgens mij in Kerkraden. Kerkraden. Kerkraden? Kerkraden, oh, ja. Ah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is ook toch heel Volgens hè? Volgens mij in Kerkraden. Maar ja, als je in Kerkraden woont, dan woon je in, je in Nederland en de andere keer in Duitsland. Ga je nee, naar Alberijn, woon in Nederland en ga je tanken ja, in Ja, zijn ja. Ja, ja. ja. ja zo, zo die dingen gaan zo, ja. ja. ja. Klopt. Uh, maar ja. goed, dat was, uh, dat was dus uh, de eindje. Eindje. Ja, hij ja. was, ja. was hartstikke gezongen. populair, hè? Ja, toen uh, hij zo heel. Ja. Toen hij dus nog enorm, po was. enorm populair. Ja. Uh, hij, zijn vader werkte bij een thuiscentrum mm -hmm. die was populier. Mm -hmm. <laughs> Ik, ik, werk, ik voel wederom weer die psychische moeheid opkomen die <lacht> nauwelijks onder Dan moet je is. die cursus gaan volgen. Ja. Ja, bij pluspen. Ja, maar dat is toch alleen als je niet kunt slapen, toch? Nee, ook als je positief. Je moet positief blijven. Hè? Altijd. Ja, ja. Ja, maar dat ben ik. Ik ben altijd positief, ben ik. Goed zo. Ja, nee, ik lach alles weg. Dat goed zo. Is, uh, ja, dat, dat is, is uh, uh... heel goed. Dat is ook een manier, hè? Maar ja, vond die agent niet leuk. Nee. nee. nee, nee. Hij zegt, jij lacht zo vriendelijk tegen mij, doe er 100 euro bij. <having> ja. <having> nou, het is niet... Is not, it... ik, zeg, uh, ik zeg tegen hem van, uh, weet je wat het is? Ik zeg, vind het niet normaal. Echt. Echt. 25, 25. If man is still alive. If woman can survive, they may fall In the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth, tell no lies Everything you think, do and say Is in the bill you took today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 Dat was een ja, ja. tijd terug. Nou ja, we dachten, nou, het uh, komt nog, de toekomst. Het komt nog, 2025 nog De future, en nog de future. De ja. future. Ja. De future. De future. De future, wat is de fri frituur? De frituur. De toekomst. Oh, de future. De future. Ah, de future. De future, ja, nee, maar goed. Ik vroeg, ik vroeg dus net, beetje uh, nou, aan Gerry. Gerry die weet die werkelijk, die weet alles hier. Komt er een ijsbaan in Zandvoort? Ja, die komt. Die komt, en ja. wanneer komt die? Ik denk dat ze eerderdaags wel al uh, gaan meten en zo, allemaal. Uh, hoe, of hoe het hier allemaal moet passen, weet je. Oh ja, maar dat, je komt wel. Ze ja. hoeven er niet te meten. Ik bedoel, de strepen van vorig jaar staan er nog. Ja, jawel, maar. Uh, maar uh, ze moeten, organisatie, of een nieuwe organisatie? Volgens mij wel, ja. ja. Volgens mij wel. Ja. Ik dacht dat het wel de bedoeling was dat die weer uh, kwam. Ja. Nou, we moeten eens kijken of we die mensen een keer naar huis kunnen krijgen. Ze moeten ook altijd vrijwilligers hebben, geloof ik, hè? Ja, ze hebben heel veel vrijwilligers wel, maar ze hebben, kunnen ze altijd gebruiken natuurlijk. Ja, ik heb er al een, uh, ja. een aspirant uh, vrijwilliger. Ik noem, ik noem geen naam, beste kijkers. Die daar wat over kan vertellen? Die er wat over kan vertellen. Ja. Maar, uh, ja, daar is die. Die ook zelf op de schaats uh, staat. Nou, nou ik, ik oh. woon er vlakbij. Ik woon vlak bij de ijsbaan. Ja, dat weet ik. de andere ijsbaan. Ja. De grote ijsbaan in Erlem. Maar heb je wel eens geschaatst daar dan ook? Op de, ik die heb die daar ijsbaan? ook wel eens geschaatst. Ja. ja. Lang geleden. Uh, heel lang geleden. De laatste tijd hou ik me nog alleen bezig met het rijden van een schevensgaans af en toe. Oh jee. Ja, uh, uh, maar, uh, nee, maar de ijsbaan die wordt in Haarlem natuurlijk uh, druk bezocht. Ja, dat weet ik. En het is ook een, uh, een uh, ijsbaan uh, met een soort middencircuit waar kleine kinderen... Dus, ja, uh, les. en je kan er ook uh, ijs dansen. Ik geloof dat er ook een kunstrijden... De, een, een middencircuit? Ja, een middencircuit. Midden, een hockeyveld. Een hockeyveld. Ijshockey, ja. Maar ook. Uh, um, ja, midden, midden, midden. Middenveld, ja. Dit, ja, ja. Het, uh, wat, er ja. worden toch ook uh, kunstrijders of kunstrijders, die worden daar toch klopt, dat ook, Klopt, hè, toch ik ook? heb dat ook gedaan. En uh, iedereen zei: van, Man, man, dat is een kunst. Ja, ja? Ja, Mocht ja, je ah. meedoen met, uh, met de Nederlandse kampioenschap? Nee, EHBO. Oh, oh HBO, okay. EHBO. Ja, Dat is een heel ja. ander verhaal. Heel ander ja. verhaal. Ja. Ja. Hey, we gaan naar de klok van tien uur. Jezus, en na het, het drie uur. Uh, Ongelooflijk, dit we gaat. We vliegen de tijd. Time hè? Dan dus, dus krijgen we dat dus reclame. Duik nee. van, ja, maar de tijd van, uh, ook. Jan van Jan man en garage en natuurlijk ook het biertje. En uh, nou ja, daarna zijn wij er weer. Tot straks. Tijd voor koffie even. Oh, lekker.